Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Texas heeft te lang gewacht tijdens de schietpartij op een basisschool. Daar kwamen dinsdag 19 kinderen en twee leraren om... nadat een man van 18 met een semi-automatisch wapen een klaslokaal binnenkwam en begon te schieten. Terwijl hij daar was, stonden 20 agenten meer dan een half uur op de gang te wachten. Ze dachten dat er al geen kinderen meer in gevaar waren... Maar telefoontjes vanuit het lokaal naar het alarmnummer blijkt dat er nog kinderen in leven waren die om hulp voegen. De politie zegt nu dat is een grote fout geweest. We hadden meteen de deur moeten inrammen. Je hoeft niet een leader op de scene te hebben. Elke officer ligt op, stakt op, gaat en vindt waar die rondjes worden gevoerd en blijft schieten totdat het subject is dead. Period. In de Zwitserse Alpen zijn twee bergbeklimmers omgekomen door vallende ijsblokken. Een vrouw uit Frankrijk en een man uit Spanje waren met een groep aan het klimmen toen op ongeveer 3,5 kilometer hoogte blokken ijs naar beneden vielen. Negen andere klimmers raakten gewond. Er zijn dit jaar al meer dieren gedumpt dan in het hele vorige jaar. Met name het aantal knaagdieren die worden af, afgestaan stijgt hard. Deze medewerker van Bikers for Animals, een organisatie die gedumpte dieren opvangt, denkt te weten waardoor het komt. In de coronaperiode waren de konijnen natuurlijk heel leuk voor de mensen om een beetje gezelschap te houden. Ja, en mensen mogen nu weer op stap, mensen mogen weer uiteten, mensen mogen weer op vakantie. Ja, en dan is een, een konijn blijkbaar op een of andere manier een last en uh, wordt het konijn gewoon op straat gezet. En deze glase, glazenwasser van een gebouw in Amstelveen hing er niet heel lekker bij vanmiddag. De stroom was vallen, Dus het bankje het ging niet meer naar boven en niet meer naar beneden. Dus ik heb nu uurtje in de kou gestaan, planten die is geweld en die hebben me gelukkig uit de bank gehaald. En nu kan ik een bank koffer gaan nemen, want ik heb de hele erg kou. Ja, de man hing ruim een uur op 20 meter hoogte. Het gaat prima met hem. Hij kon er zelf ook nog wel om lachen, alleen had het zonnetje zich iets vaker mogen laten zien, zegt hij. Het weer. Nou, vanavond weinig zon. Het is bewolkt. Vannacht kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen iets frisser dan vandaag met 15 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9 Amstelveen-Alkmaar... bij knooppunt Velsen 5 minuten op onthoud. En door een seinstoring rijden momenteel geen sprinters tussen Breukelen en Marsen. Hou rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah, Why you calling at 11.30 When you only wanna do me dirty But I hit right back Cause you got that, that You turn me Met uh, Light Switch. En daarmee uh, knallen we het uh, tweede uur in van Jammert en de MM's op deze vrijdagavond, 27 mei. Nog steeds goed dat je luistert. Samen natuurlijk met microfoon 2 en 4, oftewel Mirko Gerrits en Mike Beck is er yeah. ook bij. En jullie hebben deze maand ook uh, gezellig jullie eigen account op ZFM gekregen. Ja, eindelijk. Ik voel me ja. Ja, nu echt Ja, voel je echt team, betrokken. Ja. Hè? Ja. Ja. ja, voel ik me ook wel. Ik bedoel, dat mag ook wel na zeven maanden ondertussen. Uh... <laughs> ja, nou ja, het is ik ben hier nu dan vijf maanden. Zes met, met maanden met die audi uitzending erbij. En we hebben in 2020 ook wel dingen gedaan. Ja, dus jij loopt er eigenlijk al twee jaar. Eigenlijk om. hoor ik gewoon er eindelijk bij nu. Ja, het voelt goed. Dus het, voelt, uh, het begint in ieder geval goed. Nou ja, lekker Zandvoort is dat zeker wel. Wat ook Zandvoort is, is het Zandvoortse kwartiertje. Oftewel vertrekken op de tijd dat je het eigenlijk had moeten zijn. Um, ja, dat dus, jij net hebt toen we naar de Fomer gingen voor deze uitzending. Ja, ja, ja. De, de, de pizza was iets te lekker. Nee, okay. uh, allereerst, uh, ja, wat doen we in het Zandvoortse kwartiertje? Opvallende lokale nieuwsgebeurtenissen in combinatie met onze eigen fantastische maand uh, mei gecombineerd. Uh, moet ik het blaadje even omdraaien? Ja, we hebben vandaag dubbelzijdig geprint. Hoe was mij inderdaad in een vogelvlucht in Zandvoort? Nou, allereerst een succesvolle opening uh, op de woensdag uh, 18 mei... voor de Zilvermeeuw het Zandvoort Vishuis. Uh, aan de Tollenstraat uh, in, uh, in Zandvoort natuurlijk. Iedereen kent natuurlijk wel van vroeger, hè? De Zilvermeeuw, dat is ja. blauwe ja, de uiterlijk. de snackbar. Zeg maar, lang, de snackbar, inderdaad. Maar dit begint ook wel weer een beetje de snackbar van Zandvoort te worden. Want allereerst... Oh, ja, ja. Zo zie ik het. Het ziet er fantastisch uit. Ja. Zeker, ja. Heel, heel leuk uit. Helemaal netjes. En het is lekker. Ik was er afgelopen zondag. Het was echt helemaal top. Maar, niet te duur. En voor mijn informatie is het gewoon... Er staat het vishuis op, maar hebben ze ook gewoon een normale snacks? Of is het echt alleen vis? Uh, ja, het is, het is wel echt voornamelijk vis met friet erbij en uh, kibbeling, allerlei van die varianten. Zeg maar. ja, ik, moest zeggen, ik ben er nog niet geweest, maar het ziet er echt heel goed uit. Dus ik wil er eigenlijk wel uh, even een keer naartoe. Ik ga er binnenkort ook even langs. Ja, ik ook ik, wel, ja. Uh, ja nee, nee, en ook wat, wat wel leuk is, uh, de, de, ze hadden zo'n hele lijst met vegan dingen. Dus het was echt een hele vegan vegetarisch menu. Soms heb je wel altijd één dingetje hè, met zo'n groen veetje en zo. Maar ik dacht, laat ik eens proberen. ook. Helemaal prima. De kok zelf vond het wat minder. Maar die zei van die vegan gedoe of zo troep. Ja, ik, ik, ik ben er ook niet zo'n zo, zo heel groot fan van. Maar goed, ik eet het zelf daarom gewoon niet. als andere mensen het wel graag willen, dan moeten ze dat gewoon lekker zelf weten. Ja, dat is het. Ik vind het zelf ook vaak niet lekker. Maar het is leuk dat het er is nou ja, voor de voor mensen die het, die het willen. willen ja. Ja, dat vind ik ja. wel belangrijk, Ja, ja zeker. Ja. Nou goed, uh, wat gebeurde er verder nog in Zandvoort? Ja, ook een trieste gebeurtenis. Uh, vorige week zaterdagochtend uh, om tien voor half twaalf vond er een aanrijding plaats op de Zandvoortse Laan... tussen een auto en een paard. Uh, de bestuurder bleef ongedeerd... maar het paard heeft de, de oh. grote klap... helemaal nou, niet ik, overleefd. Ik, ik weet toevallig hier langs uh, zaterdag... Uh, ik ging weg en dan weet ik, ik weet niet meer wat ik doe. Maar toen zag ik inderdaad wel een cel van, maar Dat was dus blijkbaar dit. Het is toch wel ja, triest. Inderdaad, zo'n uh, wit zuil komt er dan op te, op te staan. En op uh, social media wordt gemeld... dat het paard wat bij de manege stal... de Naaldehof uh, gestald was... Dat hij daar vandaan zou zijn gekomen. En blijkbaar met een rondje lopen is losgeschoten van de mensen die bij hem waren. Nou, erg ja. triest allemaal. Ja. Uh, wat gebeurde er dan nog meer? Ja, ook de raadzaal was goed gevuld uh, afgelopen maand. Maar dat allereerst met het jeugddebat op uh, dinsdag uh, 17 mei. Want ook dit jaar mogen we weer spreken van een geslaagde bijeenkomst. Oh, dat is met, met al die groep, 8, hè? Met alle groep ja. 8. Daar heb ik toen ja, ook aan superleuk. meegedaan in groep 8. Oh, wat leuk. Ja. Op uh, OBS de zeefonk Of uh, de, de Duinroos. Ja, ja, klopt. Ik heb ja, daar nog ja, een foto op. van. Dat, is echt, uh, nee, dat vond ik toen ook al heel leuk inderdaad. Ja, toen heb ik daar een keer aan meegedaan aan het jeugddebat. Het ja. bestaat dus nog steeds, dus uh, traditie en ere. Ja, en natuurlijk na twee gewoon... jaar corona weer echt, uh, echt uh, met alle groepen acht van de Zandvoortse basisschool twee vertegenwoordigers. Ja. Ik had ja. alleen niet gewonnen helaas, dat viel wel een beetje tegen toen. Ja, maar je <laughs> weet welke school altijd wint, hè? Ik weet niet meer precies. De school. Nou ja. Ja, ja, altijd de overdes. Oké, okay, ja, goed. Uh, ja, dat ja, goed. is alweer weer. Dit ook is Ook, met, plan, ook is met die weer. sportdagen, maar goed. Uh, Innovatief en sprankelend lees het hele verslag terug op uh, sandvortinside.nl. En uh, ja, toen gingen de grote mensen ook nog even praten op dinsdag. En dat gaat er toch altijd wat minder sprankelend en innovatief uh, aan toe. Want afgelopen dinsdag uh, kwam het bedankt. En bedankt. Nou, het is niet onwaar. Dan kwam het parkeerbeleid uh, nog even langs. Eigenlijk was het een korte raadsvergadering met maar twee bespreekpunten. Maar een motie vreemd van de Partij van de Vrijheid. En Zandvoort Echt één, Weer dinsdagavond uh, 140 minuten dus, uh, ja, discussie voer. Uh, ja, die partijen zien een half jaar uitstel van het parkeerbeleid, wat eigenlijk per 1 juli in zou gaan, als kans om naar eigen zeggen grootschalige problemen op te lossen. Maar uh, ja, die hele vergadering verliep natuurlijk zo en een uh, paar, paar partijen steunen het, zoals CDA, VVD, PvdA en GroenLinks, uh, moet ik even goed zeggen, die steunen de wethouder, dus het bestaande beleid. Uh, Jong Zandvoort, die erg kritisch was tijdens de verkiezingscampagne... die dacht bijna als je daarop stemt, dan is het gedaan met het parkeerbeleid. Die, werd wat, die bleef wat genuanceerder, maar kon zich wel vinden in het uitstellen... of een alternatief bieden voor de komende maanden. Bijvoorbeeld het zomerparkeerregime, wat Zandvoort vorig jaar heeft uh, gekend. Uh, maar de wethouder zei eigenlijk al meteen van... nee, uitstellen kan niet, het is nu een maand uh, van tevoren... Vergunningen zijn afgegeven, parkeerservice inderdaad druk bezig. Ja, niet met de nieuwe website, maar uh, 2000 inwoners hebben al een vergunning uh, aangevraagd. En ja, dat gaat logistiek dan gewoon niet. En, uh, nou ja, de, weet je weet wat dat ding is? Twee kijk, weken van tevoren. Ja, met Gerrits, uh, de politicus. Even. Kijk, in principe, 30 seconden, ja. in principe kan het natuurlijk wel. Alleen het punt is ja. dat het gaat ongelooflijk veel geld kosten. Omdat er dan ineens heel veel mensen aan het werk moeten. Omdat er dan een contractbreuk is. En, en wat ik voelde, ik was natuurlijk mede-indiener van die motie... is ik merkte gewoon dat er geen meerderheid voor die motie was. Dus toen hebben we gedaan, nou ja, wat is dan het, het constructiefste wat je kan doen? Nou, dat is een aantal toezeggingen vragen, zoals we het voor Zandvoort proberen... om te kijken of er nog dingen vooraf kunnen worden opgelost. Ja, ik moet dat zeggen, dat is nu gebeurd? Ik, ik moet zeggen, ik heb uh, het parkeerbeleid, ik heb ook... Uh, binnen een week krijg je daar antwoord op. Hè? Binnen een week, ja, ja zeker. Uh, wat problemen ik bij het aanvragen van het parkeerbeleid, niet voor mezelf... maar bijvoorbeeld bij het helpen van mijn oma, die woont dan... ...in het dorp en dan merk je gewoon inderdaad... ...dat er echt gewoon fundamentele problemen zijn... met dat beleid, maar meer met, het, met de aanvraagprocedure... ...en ja, dat kan, je, dat, dat kan inderdaad niet. Dus wat dat betreft ben ik het hier ook wel... Eh, ja, vooral, vooral het digitale, hè? Ja, het hele digitale was weer gezeik... ...maar dat is toch als iets met overheid te maken... Met, met bestuur en het is digitaal... ...gaat het altijd de mist in. Daar stel je Jap in, maar het hoort gewoon niet. En ik ben het op zich wel met Mirko eens in dit geval dus uh, dat wil ik toch even zeggen gewoon op deze manier ja gewoon even ja even die support uit uh, support <laughs> inderdaad nou ja goed uh, ik blijf natuurlijk objectief want ja. uh, onder andere het uh, fantastische verslag in de Zandvoortse Courant uh, deze week uh, kan je daarover teruglezen. Dat teruglezen echt, echt een fantastie super objectief dat hij dat zegt ja echt hoor heel objectief en, dan, gewoon de mensen, mening, de mensen mogen zelf de mening vormen wat is gewoon jouw verslag wat, ja wat is jouw verslag ja ja wie anders ja, nee. ja dat is wel waar ja. dat is ook uh, uh, oh, dan denk je dat het objectief is, maar dat is gewoon reclame aan het maken voor zijn ja, eigen maar. verslag. Objectief nou, ja, ja. Je, je hebt ook mensen die allerlei uh, oproepen in uh, Facebookgroepen die tegen het parkeerregime delen... en dan nog uh, een verslag gaan typen. Nou, ja, goed, goed het dat doet u niet. Toe. Volgende onderwerp. We uh, ja, ja, ja. weten volgende, volgende onderwerp. we het hebben. Uh, okay. vierde in mei ook weer de vrijheid. Eindelijk weer samen, net als dat vorige maand ook kon met Koningsdag... De festiviteiten rondom bevrijdingsdag werden in onze platplaats met een feestelijk zonnetje uh, verwelkomd. Er was onder meer veel animo voor de rondritten in de legerjeeps. Misschien heb je er zelf al in gezeten. En in samenwerking met de seniorenvereniging was er genoeg animo voor de bevrijdingsbingo in uh, Theater de Krok. Kijk. Maar, ik vind het wel altijd jammer dat die bingo's ja. altijd voor senioren zijn. Ik mag nooit mee bingo. Maar voor de kinderen, Mike, oh. was er ook een springkussen opgesteld. Oh, ja, nee, ook konden ja. de kleintjes ja, het een en Dat geen bingo. <laughs> ja, nee. geen bingo. zit je weer in die ongemakkelijke nee, middag vond, Ik vond bevrijdingsdag wel heel leuk in Zandvoort. Maar ik denk toch wel dat het nog iets frankelender nou, kan. Uh, ik was, gewoon, nou, goed, ik was weer gewoon aan het werk. Toen heb ik uh, twee uur op bevrijdingspop gesteld in Halen. En Toen was ik er wel klaar mee. Toen ben ik heel, heel. graag naar huis gegaan. Oh, nee, ik vond bevrijdingspop super. Maar dat is natuurlijk niet Zandvoort, hè. dat is haar. Ja, maar jij zat volgens mij ergens helemaal vooraan achteraan in die chaos na werk om vijf uur, half uur in de rij te staan. Ja, nee, iedereen was lekker al al al al al uh, op het gastenterrein. Al al je er zijn ook mensen heb die, heb die gewerkt, moeten werken. Ik ook. Ja, ja. Alleen toen niet. Ja, lekker van ons belastinggeld. Oké, nee. Geen belastinggeld. Nee, nee, nee. Mooie creaties werden er ook gemaakt door de allerkleinsten natuurlijk. En het comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort was weer heel erg tevreden. En hoe kan je ook komende maand het nieuws volgen? Nou, dat kan onder meer uh, via standofdesign.nl, maar natuurlijk ook via het oude vertrouwde de Zandvoortse Courant. Al uh, meer dan 15 jaar een vaste waarde in uh, ons dorp. Maar dat was een weekje of ja, een paar dagen even niet zo in mei. Want de uh, website was tijdelijk namelijk even gehackt. Om die reden werd het ook offline gehaald. En de afgelopen uh, tijd is er ook veel gewerkt aan een oplossing destijds. Er is dus mensen... nog steeds niet bekend, wat er, of nou niet bekend gemaakt wat er officieel is gebeurd. Ja, en dit is dus de reden dat je goede backups moet hebben. Dan kan dat, je dat dit, is, dit is gewoon de reden dat je je site standaard moet aanmelden bij Cloudfire om mee te beginnen. Dat ook. Dat, dan maak je dat, een backup. Dat, en als dat je dan, scheelt al. En als je dan <laughs> toch wordt gek, dan uh, neem je een nieuwe server af. Zet je hem er weer op en alles wist je werkend. Ja. zo veel makkelijker gekund. Ja, dit, dit ja, dat, dat makkelijker gekund. Ja, ja. toch uh, elke donderdag op de mat gewoon lekker van papier. Daar kan, uh, kun, kan geen server bij. Het kan niet gehackt worden, nee. Daar kan geen server <laughs> bij, nee. Inderdaad. Nou goed. We gaan weer over uh, naar een stukje muziek. Genoeg gezand voor het kwartiert. Het is tijd voor Artificial Pleasure. I'll make it worth your while. Oh. Ja, ook af en toe oh. even de heftige kant, hè. Oké. Okay. Gewoon lekker zo uh, oké, okay, zegt Mirko. Ben je er klaar voor? Nee. heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En het. Dit is het ritme van Zandvoort. I think flight all the way home, yeah, ooh, no way around it, I still see you where you appear, yeah, I'm stressed about it, much about it, took a hammer to my phone, yeah, ooh, no way around it, I still hear you crystal clear, but I won't let you in again, I'm gonna lock the doors and hide my shit, cause my spirit's wearing thin so much i can give i won't let you in again that's the hardest thing i've ever said you know it's the hardest thing i've said guess i might understand Feeling real, Hardest thing I've said Guess I might understand it van In a Dream. Hier op ZFM Zandvoort zijn we ook altijd een beetje in a dream, maar dat heeft een andere betekenis. Uh, inderdaad, Troisie van uh, Altijd heerlijke muziek, lekker op de Zandvoortse Radio. Om er een beetje weer zin in te krijgen, zo halverwege het uh, tweede uur. Uh, wat gaan we de komende minuten doen? Nou ja, het is altijd. Hebben we altijd wel iets in de voorbereiding van dit programma. Waarvan we denken van, nou dat wordt vast een discussiepuntje. En daar ruimen we gewoon wat uh, extra tijd voor in. Daarom noemen we het ook het discussiepuntje. Het ging er in het begin al even over. Het nijpende, slepende, het doodirritante... Het, wat iedereen nu raakt, het personeelstekort. Ja. ja. Hebben ze eigenlijk tekort aan volksvertegenwoordigers? Om daar eens mee te beginnen. Nou, als ik Twitter bekijk, niet. Maar <laughs> ik weet niet of dat uh, telt. Maar uh, nee, nee ja, het personeelstekort, wat, wat zal ik erover zeggen? Het, het, het is natuurlijk een enorm vervelend probleem. Het heeft een heel groot deel te maken met de enorme vergrijzing... die al een hele lange tijd gaande is. En... Uh, ja, ik vind iets van mij wat verwacht... dat ik een mening geef over hoe het op te lossen. Heel kort, robots. Heel veel kinderen krijgen. Gewoon heel veel kinderen krijgen. En, en wat, oplossingen... Wat is heel veel? Gewoon, gewoon minstens vijf. Je moet gewoon die populatiegroei <lacht> nou, weer omhoog krijgen. Dat, dat wordt een dure samenleving. Ja, en, en ook eventjes gewoon fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Je ziet toch dat heel veel uh, werkgevers betalen... gewoon echt heel erg weinig. Zeker met de inflatie die gaan is... met uh, hoe duur leven aan het worden is. Hè? Het wordt allemaal steeds duurder. Ja. Denk ik van, ja, weet je... jongeren die willen dan ook echt wel wat leus kunnen doen... als ze een paar uurtjes of een paar dagen ergens werken. Wat ik inderdaad, wat je net zegt... wat ik ontzettend hypocriet vind... is dat iedereen, en vooral sectoren zoals een horeca heel erg lopen te mouwen om personeel te kort. Ja, we hebben zo weinig personeel. Het is allemaal weggelopen door corona. Maar dan gewoon niet gaan nadenken. Weet je? Als al ons personeel tijdens corona is weggelopen... wat gaan we dan doen om nieuw personeel te werven? En dan... is Een de aan te schaffen. Ja, dat, is, nee, dat was ik het ook pong, voorbij komen, ja. was ook gewoon in de kantine nou nee, Kijk, er was zo'n dingetje, Twitter geloof ik, of op zo'n social ja. media platform. En er was zo, dat is een soort meme. En dat stond van, uh, how do, you, do we get more employees? En er stond er zo bij van, get a pingpong table, nog iets, en uh, pay more. Elf, young, en dan was het goede antwoord, dus inderdaad, get a pingpong table, niet like raise the wages. Maar goed, dat zag ja. ik ook voorbij komen, en, ja. Het idee daaraan was dan, zeg maar, als je dus fatsoenlijk betaald krijgt, dus gewoon een goed modaal salaris... dan gaan mensen sneller af op hoe de omgeving is, de werkomgeving. Dus is er een Pinkboektafel, voelt het er gezellig... dat is een beetje wat het daadwerkelijk ja, maar, onderzocht maar, was, wat ik dus... okay. dat het geldt. Maar dan moet maar je wel dat, fatsoenlijk dat niet, betaald krijgen. Dat is niet onderzocht... Uh, nee, onder maar iedereen, wat ik dus net zeg ook, ja. wat, wat bedrijven lopen te mouwen... om personeel te korten. nou vooral in de sectoren zoals horeca... waar dus de jongeren werken. Maar dan zie je gewoon wat ze betalen en dan denk je echt van... Ja, ik zou daarvoor ook niet gaan werken. Want het is zwaar werk. En dan krijg je echt minimum, minimum En dan niet eens gewoon minimum loon. Like... Zeker. En kijk, en ik zeg nu natuurlijk iets controversieels als raadslid, raadslip. Maar er zijn hier strandtenten die toch best goed lopen. Als ik kijk naar hoe erg snel ze ja, uit, uitbreiden. Ik ja. zie dat ze daar personeelstekorten hebben. En dan zie ik ook wat ze mensen betalen. En ik bedoel, ja, het is vergelijkbaar met andere strandtenten. Dus ja. wat dat betreft, hè, ik bedoel het niet per se negatief. Maar als ze zo kunnen uitbreiden, heb ik toch ook wel een gevoel van... joh. Kunnen jullie niet een paar euro meer geven... om dat personeel te vervolgen ja. ja, maar dat is wel wat ik ja, Ik wil nog even één puntje aansnijden. Want je hebt het naast de horeca... Heb je natuurlijk ook in de supermarkt. We zien het ook in belangrijke sectoren... zoals de zorg en het onderwijs... is al veel langer. Dat heeft ook te maken met gebrek aan investeringen... vanuit de overheid. Ja, maar dat is hetzelfde verhaal. Het maar even die supermarkten. Ik stond twee weken geleden... en dat was echt voor mij het voorbeeld van... oké, okay, ik kom nu wel heel uh, dichtbij of zo. Wat we al langer merken gewoon bij ons in de supermarkt. Voor de zomer gaan mensen weg... Kwamen altijd gewoon weer een nieuwe aanwas. Ik kwam erbij van. nou ja, die gaan misschien een jaartje werken. tussenjaar of zo. Gebeurt gewoon helemaal totaal niet. Ik heb twee weken geleden. heb ik uh, vanuit de supermarkt. waar ik werk. heb ik vier uur lang. bij de ingang. actief foldersjes moeten uitdelen. met. Uh, ken je nog iemand die hier komt, uh, wil komen werken? Ken je nog iemand die je tijd vrij hebt? Het is echt. Bizar gewoon. Ja, maar dit zegt toch ook genoeg. Ze gaan, zijn wel bereid om iemand vier uur lang te betalen... om voltjes uit te delen dat ze nieuw personeel zoeken. Maar om al het nieuwe personeel een euro meer te geven... of twee euro meer, ja, dat is natuurlijk echt een no-go. Want dat kost geld. Maar ja, dat je echt denkt van... je betaalt ook iemand vier uur lang om gewoon voltjes uit te delen. Nee, en dan is het... Ja, ja, nee, nee, de de, de, de su supermarkt-CAO uh... is wel gunstig hoor. Ja, maar dat bedoel ik. Maar dat ze dus uitgaan van de ja. CAO vind ik zelf al slecht. Maar bij supermarkten lost het natuurlijk slim op door die zelfscankassa's. Dus dat scheelt dan alweer een medewerker hier of daar. Dus dat is stukje robotisering. Ik, ik maakte oprecht geen grapje. Dus dat is heel nuttig. Je ziet in um, cafés tegenwoordig, vooral in aziatische restaurants... zie je dat steeds vaker, dat ze van die uh, robotjes hebben met dienbladen erop. Dus dat scheelt weer een runner, zeg maar. Dus op die manier uh, kan je ook het, het personeelstekort oplossen. En als we dan langzamer gaan naar de wat grotere sectoren, zeg maar? Naar zorg en onderwijs. Ja. Hetzelfde liedje. De nee, weet je wat is met onderwijs. onderwijs heb je gewoon een persoon nodig. Daar ben ik van overtuigd. Ik zie daar niet snel... Een, een, een, een runner kan je vervangen voor zo'n robotje. Een kassa medewerker kan je vervangen voor een aantal van die zelfs herkende kassas. Daar kan je natuurlijk ook niet iedereen mee weg, maar het scheelt wat. Maar in het onderwijs zie ik het gewoon niet snel gebeuren. Ja. En ik kan me ook voorstellen, weet je... Je moet dan uh, toch vier jaar lang een, een best wel serieuze opleiding volgen. Ja. Je zit dan je hele leven in sector vast. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor heel veel mensen een beetje nou ja, saai voelt, om het even zo te zeggen. Dat is ja. niet een hele spannende sector. En dan mm -hmm. krijg je er ook niet financieel iets, ja, iets voor terug. Want... Even, even terug naar een, een, een kort feitenlijstje. We hebben op dit moment een tekort van dat er 130 uh, voor elke 100 werklozen, om even vergelijk te maken, zijn 130 vacatures. Dat betekent gewoon dat er meer banen zijn, dat er mensen zijn die op dit moment in principe geen baan hebben. Of uh, ja, je kan natuurlijk een tweede baan hebben, dan ben je daar niet in meegenomen. Maar er zijn nu gewoon veel te veel vacatures, veel te veel banen gecreëerd, zou je kunnen zeggen. Er wordt inderdaad de oplossing genoemd: betaal meer het salaris, de werkomstandigheden. Of moeten we gewoon tot de conclusie komen dat de mensen er niet zijn? Dat nou ja. we misschien inderdaad moeten kijken naar van. Zijn sommige jobs misschien helemaal niet meer voor ons gezellige Nederlandse mensen? Nou ja, maar maar... Moet... ja dat, dat gebeurt natuurlijk zo en zo. Kijk, je ziet ook... De cijfers die jij nu noemt zijn eigenlijk ook vertekend. Want er zijn ook ongelooflijk veel mediebedrijven, dat soort dingen. Bedrijven in het algemeen die als zij een logo willen maken... besteden ze dat niet uit aan een Nederlandse designer. Nee, dan gaan ze naar India, waar iemand het voor de helft van de prijs doet. Die verdienen daar... Voor hun leefstandaard is het goud geld wat ze daar verdienen. Maar voor het Nederlandse bedrijfje scheelt het de helft. Dus er zijn ook heel veel banen die uitbesteed worden. Ja. Dus ook dat uh, uh, lost in zekere zin dat, dat kort ja. op. Maar is misschien een oplossing. Uh, ja, dan denk ik eigenlijk wel aan een sector als de supermarkt. om gewoon een paar arbeidsmigranten hierheen uh, te halen. Nou ja, kijk, natuurlijk is dat een oplossing. Maar het ding is, wat je daarmee krijgt, is dat die mensen moeten ook ergens wonen. En dat, dat hebben we ook niet, want we hebben ook een gigantische woningcrisis op het moment. Dus dan kun je arbeidsmigranten halen om al die. ...facturen te vervullen, maar dan kunnen ze nergens wonen. Dus daar heb je ook niks aan. Of in ieder geval kunnen Nederlanders... ...dan nergens wonen. Die mensen moeten ergens wonen... ...en dat kan nu niet. Ja, dus dat dan, is ook geen oplossing. En je hebt natuurlijk dan ook veel uh, integratieproblemen. Dat, daar kun je ja. allerlei zorg bij kijken. Dus tegen de tijd dat dat een keer rendabel wordt... ...is het ook meer de vraag. En je ziet heel veel ja. met arbeidsmigranten... ...dat je bijvoorbeeld ook met mensen die uit de gebieden komen... ...als Polen, Hongarije, et cetera... ...die zijn vaak een crimineel. Heel veel gemeenten hebben last van Polenhotels... Ik heb ook het vermoeden dat er wellicht in zand voor het eentje zit, maar dat. Uh, oh, weer uh, moet Even. Uh, yeah. Dus weet je, dus, dus, uh, dat soort dingen. Dus uh, nee, het is nee. Niet complex. Ik denk ook maar... dat meer arbeidsmigranten, denk ik toch dat, uh, wat betreft kosten en dergelijke, toch niet helemaal rendabel is. Nee, maar dus niet alleen ja, door woningen, maar ook door. Het, het is inderdaad een lastig dingetje. En het ja. is, wat je nu ook wel weer ziet, hè, dat is een beetje kenmerkend voor de afgelopen twaalf jaar uh, politiek, twaalf uh, jaar kabinetten. Ze zijn continu problemen aan het oplossen. En ja. je denkt ook soms van... Politiek is natuurlijk ook voortschrijdend inzicht. Ja. En daar is het toch wel behoorlijk aan tekort geschoten. Want we ja. zijn nu van crisis naar crisis. En degene die dat allemaal oplost... die krijgt natuurlijk binnenkort weer heel veel stemmen. En ja, terecht of onterecht. Maar het zijn... In zo'n lange periode van 12 jaar... zijn dit ook gewoon zelf gecreëerde uh, problemen, denk ik. En ja. uh, zijn het uh, achterstallig onderhoud? Je ziet het met het klimaat. Iedereen gaat er nu hip op, de VVD en D66. Beetje, ze lopen 10 jaar geleden, feiten over. Ze lopen achter ja. de feiten aan, het meest doen ze dat. En wat we eigenlijk heel erg zien hè, in, in de politiek... als ik dan vanuit mijn uh, visie als, als raadslid uh, politiek heb. Is, is er in Zandgort uh, voortschijnend inzicht? Hoe heb je dat ervaren de laatste twee maanden? Uh, nou, Dat is nog te kort om daar iets over te zeggen, als ik heel eerlijk ben. Maar als je het landelijk bekijkt... kijk, um, je ziet dat een aantal Aziatische landen... hebben hele slimme stappen gemaakt. Dan praat ik over Korea, daar is niet alles goed. Maar ja. die hebben op een gegeven moment... Uh, heel veel geld geïnvesteerd in het bedrijf wat nu Samsung is. Mede dankzij de financiering die zij van de staat hadden gekregen... is dat gigantisch geworden. En daardoor is hun hele economie en hun hele land... daardoor nu best wel welvarend. En eigenlijk zie je dat heel veel landen die dat model volgen... dus het model waarin de overheid daadwerkelijk gaat investeren... daadwerkelijk als het ware gaat ondersteunen bij ondernemen... Ja. Ja. dan ja, gaat het ja. land erop vooruit. In Nederland hebben wij een hele goede positie, een unieke positie. Op dit moment, die moeten we nu pakken, binnen deze drie jaar... om, om te investeren in uh, halfgeleiderchips. In fabrieken die halfgeleiderchips maken. Dan kunnen wij ja. de dominante partij worden ja. in die markt. En dan kunnen wij... Uh, dat maar heeft baar, maar ja, waar gaan, moeten we investeren? Want we okay. hebben al... Een gigantische probleem. Dat ik ook geloof dat het altijd nog heel snel Ja, oké, okay, maar toch echt een hele. Dat is een interessante om inderdaad over te blijven nadenken. Kijk, we geven ook inzichten natuurlijk met dit programma en uh, dingen om even wat uh, langer over te blijven nadenken. En dat is hier ook het moment voor, ja, het personeelstekort. Hebben we hebben eigenlijk ook mensen tekort om daar nu uh, over te discussiëren. Maar er zijn wat interessante... Overwegingen naar voren gekomen en ook even om over na te denken. Maar het is alweer tijd voor de volgende rubriek. Ja, want ja, het is een radio-uitzending, dus we zijn nou eenmaal gebonden aan tijd. De MM hit van de maand. Ja, en dat is zoals altijd tegen de, rond de klok van half negen de MM hit van de maand, afwisselend uitgekozen door de MM's. En deze keer, deze keer komt die van Mike. En uh, ja, dat is ja, niet nou, zomaar één. Ik eet, moet he? zeggen, dit komt echt op het slechtst mogelijke moment voor mij. Want ik heb echt een soort muziekcrisis de af, deze afgelopen maand. Uh, Maanden daarvoor had ik altijd wel echt nieuwe albums ontdekt. En nu heb ik echt helemaal niks ook gewoon. Uh, dus ik heb echt al jou maar vier, vijf verschillende nummers gepitcht. Van dat kunnen doen, dat kunnen doen. Maar ik heb eigenlijk niet echt een idee. En toen hitte het me vandaag ineens. Vandaag is het Stranger Things dag. Dus ik zeg, we moeten iets lekker edes doen. En toen had ik een nummertje gestuurd. Ja, nou, want uh, ja. Stranger Things die, die speelt zich af netflix serie die Speelt zich af in de jaren tachtig. En ik denk, nou, dat is een perfecte kans. Ik heb toch geen andere leuke nummers, dus ik ga iets pakken van Stranger Things. Had ik jou nog een nummer gestuurd? Een nummer uit seizoen 2, geloof ik. Maar toen zat ik aflevering 4 te kijken. En toen van kwam dit nummer seizoen. van het ja. nieuwe seizoen. En toen kwam dit nummer voorbij. En ik denk, ja, goed, ik vind dit wel een lekker nummer. En het is ook gewoon gelijk een lekker inkomen voor de mensen die zich uitkijken na, na deze uitzending. Lekker een avondje Stranger Things te kijken. Het is de moeite waard. We gaan luisteren naar dit nummer uit aflevering 4. Het nummer van Kate Bush, Running Up That Hill. Uh, dat is dus uh, een nummer uit de Stranger Things Season 4 Soundtrack. Maar gewoon ja, echt een nummer uit dus ja, de jaren 80. Even kijken. We zijn daar inderdaad heel erg uh, benieuwd naar. En we gaan er gewoon even naar luisteren. M&M hit van de maand. <laughs> De Edis, ook natuurlijk altijd plek. Er is plek voor van allerlei muziek hier ja, op de Radio. Ja, super flexibel. Bij uh, Jelmer en de M&M's. Uh, 27 mei is het nog steeds. Ja, nog steeds over vier uurtjes gaan we om in 28 mei. Dan 29, dan 30, 30 en dan is het juni. Ja, zo gaat het meestal wel, ja. Want we gaan straks ook even... Oh ja, die kwam er echt heel slecht uit, sorry jongens. Wat nou? Ja, nee, van mijzelf okay, dan. Hè. Nee, ik wou net zeggen. Uh, ik hoorde deze met allemaal... Want wat ik wilde zeggen, het wordt dan juni, dus dan gaan we natuurlijk lekker opletten op uh, nieuwe muziek. Ik ga komende zondag, dat is dan nog in mei, uh, naar een concert uh, van Frauke, die je ook kent van het Bevrijdingspop, bijvoorbeeld sinds 2020... Uh, of gekomen heb ik heel erg veel zin in. Elton John uh, treedt binnenkort op, Mike, uh, in de Gelderdome. Ja, 9 uur staat Elton John in de Gelderdome. Je kan nog kaartjes kopen, maar dan moet je wel het portemonnee trekken. Het goedkoopste kaartje zit rond de 120 euro. Dus uh, succes daarmee. Lekker naar Arnhem met z'n allen. Maar om nog even terug te blikken: dit is de muziek die je zeker niet gemist moest hebben. Uh, als je de maand mei goed hebt gevolgd, ook uh, op dat gebied. Dit is de muziek remix van mei 2022. Ja, change but I'd follow you to any place if it's Hollywood or Bishop's Gate I'm we should head out to the place where the music plays and then we'll go all night to stepping with a woman I love all my troubles turning up them when I'm in your eyes electrified, we'll keep turning up and go all night we have dips and falls in our timing but we know how to precipitate Alone in love And all we need is us to go home Waking up the neighbor like a state Yeah, you ran upstairs screaming No one cared and the band played on Even in the limo you were feeling like an air On, you. Yeah. on occasion that's your, that's your testimony i like that hazel like on it i look straight in your eyes holy matrimony yeah. honest. honest you're modest i like it i like it you stay like down it. and you're the baddest, baddest. Ja, en die uh, muziekremix afgesloten door Conan Gray met yours. En we hoorden ook nog even Justin Bieber. Nou, die slaan maar even over. Uh, de Lemoneers Acoustic version van de nummer AM Radio. Harry Styles kwam twee keer voorbij. Ja, omdat ik die remix zelf. Omdat, hallo, omdat ik die zelf. Omdat ik die remix zelf heb gemaakt. En de afgelopen weken ook een. Uh, de Yellow Final, want dat kwam natuurlijk vorige week, vorige week vrijdag uit... van Harry's Huis, heb gehaald. En ik ben daar heel erg blij mee. Train hoorde je verder ook nog met Cleopatra. En een nieuw nummer van Ed Sheeran, die blijft ook maar maken. Ja, two-step. Maar het is uh, uh, de tijd voor een andere stap. Namelijk Lucy in het programma halen. Hallo. Hallo, jammer, Daar ben ik weer. Uh, de, hoe, hoe heet de Horoscoop nou voor komende maand? Ja, zal ik het je vertellen? Ja, ik ben wel heel benieuwd. Tweeling. Oh, tweeling. Nou, dan hebben we dubbel veel plezier. Ga maar... Uh, maar ja, dubbel plezier, ja. Ja, uh, zit er een tweeling in de studio? Nee, geen sterrenbeeld. Nee, Ela, het is een beetje rustig bij ons in de zomer met ja, verjaardagen, heb ik het idee. Ja, nee, we zijn er niet zoveel zeker. Nee, nee. Nee, we zijn lekker uh, individueel. Zijn ze een beetje op vakantie allemaal? Ja. Ja. Nou, we gaan beginnen. Hè, van, uh, want de tweeling is van nature al een babbelaar. Wat betreft oppervlakkige gesprekken. En dat zal de komende maand ook zo zijn. Maar daarnaast zal de tweeling op het gebied van de diepste gevoelens... makkelijker kunnen communiceren. Dat kan in het begin wel vreemd voelen. Waardoor jij je niet altijd even op je gemak voelt. Maar uh, mocht je dit voelen... Hou dan steeds in gedachten dat je bescheiden moet blijven. Maar wel moet vertrouwen in de kwaliteiten die je bezit. Mercurius zal jou een krachtige beïnvloeding geven. Oh, ja. En die moet eigenlijk wel de hele maand voort kan duren. Wie, wie is uh, Mercurius ook alweer? Dat is de, de broer van... Uh... Oh, zo'n uh, Griekse god toch, of zo? Ja. Oh ja, ja. ja, ja. ja nu heb ik het even weer... Uh... Tijd geleden ja, die die ik ben uh, ja. blij dat ik jou toch weer steeds op de goede weg kan helpen. Ja. Uh, uh, uh, mensen zullen het fijn vinden dat je emotioneel meer openstaat. Aan de andere kant kun je mensen stimuleren, omdat je in staat bent op een zeer motiverende manier met mensen om te gaan. Over het algemeen ben je in staat op uh, goede wijze met mensen te communiceren en te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Jij bent dan ook zeker een empathisch persoon en dat kunnen mensen heel erg waarderen. En uitzondering in, uh, is uh, de periode rond de elfde als er een storende energie aankomt. Oké. Okay. Waardoor je even op zou moeten passen voor conflicten of andere problemen. Ja, ja. Je vindt, uh, ...fysiek ook wat vermoeiender zijn. Je kunt dan zelf ook minder lekker in je vel zitten... ...en sneller geïrriteerd raken. Dat, dat is uh, rond de elfde van de maand? Ja, de okay. rond de elfde. Ja. Nou goed, dat is één dag, hè. Dus dat is alweer van mij. Ja, maar dan okay. herkennen we ze meteen op straat. Als ze niet gedacht ja, zeggen, dan weet je het zijn twee okay. dingen. Ja. Ja. Goed, Jelmer. Ja. Uh, op deze dag kun je best ook maar thuis blijven dan gewoon, hè. Want dan komen we je ook niet tegen... En uh, dan hoef je ook niet te veel mensen te ontmoeten. En dit is <laughs> vooral nou omdat weer, Mercurius, de tiende retrograde in jouw teken gaat bewegen. Oké. Okay. Ja, want dat is het funest. Uh, ja, dan moet je oppassen. Ja. Niet echt oppassen. Over het algemeen zal je wel merken wat er gebeurt en ben je in staat hier duidelijke stappen in te maken. Het kan echter wel zo zijn dat anderen jouw ideeën niet goed begrijpen als jij zou wel, wel zou willen. Er wordt dan ook aangeraden om op te letten met wie je praat en op welke wijze je communiceert. Ja, dan moet je je zandvoort Lekker. sowieso opletten met wie je praat. Lekker. Lekker. Lekker. Ja. Jij bent geen tweeling. Jij hoeft niet op te letten. Oh, nee, nee, nee, inderdaad. Ik kan gewoon, uh, ja... Ja, ik ben als ook journalist. Het he? Als het de yeah. tweeling lukt, dan zal, je het, al, dan zal de tweeling over het algemeen geen problemen kennen. Oh. En krijgt hij een hele makkelijke, heerlijke maand. Een, een makkelijke, heerlijke maand. Uh, yes, ja. uh, Luz, jij bent zelf op... Uh, jij, niet. jij niet, Jammer. Ik niet. Oh, ik krijg nee. geen makkelijke maand. Ja. dat een moeilijke maand, Jammer. Nee. Het wordt een moeilijke maand. Ja, ja, jij bent ik geen penny meer, hè? Nee, he, maar. nee, nee, ik ben uh, Steenbok. Uh, lekker aan het begin van het jaar, lekker uh, hard erin. Ja, maar ja, hè? Oh, Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Uh, Lucie, jij komt zelf uit september, toch? Uh, 4 september, ik als ik het uit goed heb, ja. 4 september, ja. 4 september, toch? Ja. Oh, ja, nou, dat heb ik goed de onthouden. Ja, Nou, dan Ja, nou, dan ben jij de eerstvolgende van ons, uh, ja, sowieso ons drietal, uh, Mickey's in maartjaren geweest. Dus daar kijken we in ieder geval erg naar uit. Maar ook voor de volgende keer natuurlijk uh, ja, de, de, de, de zomermensen. Uh, uh, want dan uh, hebben we natuurlijk weer volgend, uh, volgende maand een nieuwe horoscoop. En ja. ook uh, bedankt voor deze keer uh, weer jouw bijdrage. Hoe ga je dit laatste weekend van mei in? Ga je nog wat leuks doen? Uh, ik denk dat ik het weekend even in het dorp in ga Naar al die mensen die zich uit de naad gaan sporten in het dorp. Oh ja, de Spartan Race. Yes. Wow. Is kijk, kijk en, en, en die naam is ook weer afgeleid van iets Grieks of Romeins. Dus het is een uh, mooie ja. connectie hebben we dan. Grieks ja, ik, ik, kom, ik heb ook al overal, uh, uh, hindernissen en toestanden gezien. ballen ja. dat al troon als je er tegenaan loopt dat je je niet uh, heel erg verwondt. Ja. Nee, het ziet er allemaal heel spectaculair taken zijn. Heel, heel, heel benieuwd. Uh, we gaan het zeker ook nalezen. En uh, misschien kom je Astrex of Opelix nog tegen. <gijen> dat, uh, dat zou kunnen. Ja, ja, nou, even, even met een grapje ja, eruit. Ja, nou, tot uh, ja. tot uh, volgende maand in ieder geval, uh, Lucie. En uh, ik ja. wens je een heel fijn weekend. Ik ook. We zitten, misschien zien we elkaar. Heel misschien. Zit, he? Als er geen tweeling tussen ons zit. Als er geen tweeling tussen ons zit. Dan komt het helemaal goed. We ja, ja, blijven thuis hebben. Oké, okay, doei doei. Uhm... My room lives a boy who could be blue, and you might never know. Oh, oh, you think he's cavalier? He would yell more than a crocodile tear if you go. Oh, oh. Hearts they get broken. God only knows why. And sometimes airplanes fall down from the sky. And mountains they crumble. And rivers they run dry. And oh. oh. Bear. Boys do cry. Prachtig nummer. Uh, ook weer hier uh, uh, gespeeld. Uh, als een na laatste bij Joma en MM's, vrijdag 27 mei. En het zit er eigenlijk alweer bijna op. Het was inderdaad de maand van het Songfestival. Het was de maand van uh, ja, ook onrust in de VS, onrust in eigen land, onrust uh, op de luchthaven. overal Zomers weer. Hopelijk krijgen we dat wel meer in de komende maanden. En uh, ja, toch wel weer eigenlijk de maand waar je ook weer steeds meer merkt van. Oh ja. Het is normaal, we kunnen weer samen zijn, we kunnen weer bij elkaar zijn. Dat merkte ik ook met een verjaardag afgelopen week. Dat was weer voor het eerst dat je dat samen een kon vinden. oud hollandse kringetjes verjaardag. Oh, heerlijk. Ja. ja, lekker in het café. Plakjes leefworst, blokjes kaas erbij. Dat soort dingen, ja. Als je echt goed hebt om wit ballen, ja. witteballen. Ja. ballen, ja, lekker. Ze zijn wel duurder op een strand. Ah, alles maar is duur. Oh. Alle, oh ja, alles is duur. Ja, inderdaad. <laughs> dat is ook wel een conclusie. Nou goed, wat willen we jullie nog meegeven? Waar kijken we zelf naar uit? Nou ja, dat is ook uh, de Elvis Presley film... die binnenkort in de bioscoop komt... Uh, ben je een beetje fan van zijn muziek, Mirko? Elvis Presley? Ja, echt, ja, ja? ik vind Elvis wel echt wel tof. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Leuk hè? Ja, zeker. Ah, sommige nummers vind ik ook wel oké. Okay. Dan is het ook wel misschien een leuke om naar Elvis te gaan, namelijk de film over het leven van Elvis Presley. Die natuurlijk al best wel een tijdje uh, geleden is overleden, in de jaren zestig al, maar heel veel in zo'n korte tijd hele mooie muziek heb uh, gemaakt. Uh, jij wil nog een game tip geven, Mike? Oh, of? ik wil nog een game tip geven. Nou ja, ik kan eigenlijk helemaal geen game tip geven. Maar op het programma staat de game uh, Roller Champions. Een, een nieuwe video play release van de Ubisoft Games... voor de Playstation, Xbox en de PC. Uh, de eerste beta-tests voor die game waren eigenlijk drie jaar geleden. Maar nu is het eindelijk toch ook uitgekomen. Dus je kan het ook echt uh, fulltime gaan spelen als je er zin in hebt. Het is eigenlijk een soort uh, competitive game. En uh, dan gaat het eigenlijk over ja, het is, een ja soort... het, is, het is best wel uniek het is, wel... het is best uniek het gaat, zeg maar, je hebt zeg maar een arena en dan kun je daar rondjes uh, rijden en dan moet je goals scoren dus het is een Op soort ja ik kan ja. dat echt niet uitleggen je uh, nee, moet het gewoon even spelen, even het, is spelen. spelen. het is gratis probeer het um... en wat we natuurlijk als laatste willen meegeven kijk ja, de jod... prachtige serie van de Duffer ja, Brothers Seizoen twee... oh, 4. als laatste ik had ook nog een tip merk we Obi Wan Kenobi Obi ja, Dat kan maar één de laatste zijn. We hebben vandaag op Disney Plus is Obi Wan uitgekomen. En voor de mensen die van kwaliteit houden, steen je zing naar Nee nee. Sorry sorry sorry alle Star Gewoon voor de Star Wars fan. Voor de Star Wars. Zeker. Want dat is een prominent karakter en die is vandaag de eerste aflevering. Speelt toch ook af in de ruimte? Ja, maar nou, ik, die durven wel trouwens gewoon Stranger Things 4 tegenover Obi-Wan Kenobi zetten, hoor, bij Netflix. Dat durven ze wel. Uh, nee, maar dus inderdaad, Obi-Wan Kenobi voor de Star Wars fans. Oh. Nee, ik weet niet, ik moet zeggen, ik, ik ben nooit, ik moet Star Wars echt nog kijken, maar Obi-Wan Kenobi inderdaad voor de Star Wars fans en natuurlijk Stranger Things 4. Voor de mensen die gewoon van een generieke serie houden, en echt bij willen horen, omdat ze bezig zijn. Ja, omdat ja. ze gewoon lekker bezig en zijn. En nu Superstar. tot volgende maand. Love is This bar. you look like a superstar. I wanna show you things I love about you: holding hands and feeling so cool. All the things I love about you. Oh. I, I, I share your lips and kiss anytime. You're so nice, to make me feel right. Giving looks and dancing all night.